Jelle Visser met het NOS-journaal. Over de hele wereld worden vandaag de aanslagen in de VS herdacht... van 11 september 2001... waarbij 2977 mensen om het leven zijn gekomen. Twintig jaar later kunnen we zeggen dat het terroristen niet gelukt is... om ons geloof in vrijheid en democratie te verzwakken... zei de Britse premier Johnson. eu buitenlandschef Borrell spreekt over een keerpunt in de geschiedenis. Hij zei dat de EU en de VS blijven samenwerken... om de wereld veiliger te maken. De Amerikaanse president Biden bezoekt vandaag de drie plekken van de aanslagen. De plek waar de WTC-torens in New York instorten... ...Shanksville in Pennsylvania... ...waar United Airlines vlucht 93 neerstorten... ...en het Pentagon. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is er bij iemand van grote hoogte naar beneden gevallen. De persoon was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor de kraan kon omvallen...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 De botsing gebeurde op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht. De weg ging na het ongeluk in beide richtingen dicht. In Voorburg is gisteravond een ramkraak op een speelgoedwinkel gepleegd. De gevel werd geramd door een witte bestelbus. Een ruit sneuvelde, de gevel is ontzet en er ligt speelgoed op de grond, meldt Omroep West. De politie zegt dat de daders er vandoor zijn gegaan met een nog onbekende buit. Ze zijn nog niet aangehouden. Het weer, veel bewolking bij maximaal 21 graden. Morgen valt er lokaal nog een enkele bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A2 Amsterdam-Utrecht is weer helemaal vrij bij Vinkerveen... na dat ongeluk van vanochtend vroeg. Er zat ook geen file meer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort ben je wel wat tijd extra kwijt. En tussen naar de West en knoppen de de is de vertraging een kwartiertje. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zak je klaar, om vijf uur morgens is, is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar paardje oor, en pa, die zegt toch nu verkeerd. En dan roept zij uit, dan kind, de zee, ze is hier zo vies. Ze plaatst de deel, bevrijd brede hier, haar vaaier op, kom op. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen, ga naar zand,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 Heeft hem ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de duurwaks gezien? Want de plaat is oud en dat ding zit op slot.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 Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Wie heeft het ergens gevonden, misschien? Wie heeft de sleutel van de juwbox gezien? Want de kaas is er los en dat ging ze dan zo. De kastelein nam doet de lichtknop en zei: Jij nog wat trust, ik moet het voor een Hey, we krijgen tien minuten rust, hey, maar zonder licht in een café. Hey, hoe komt de mens op dat idee? Hey, het werd me trammeland in het donker, voor hey, de alle kanten heen. Hey. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Want de plaats Die daar woonden aan de zij en overkant. Hé, namen ook die kreet al over. Hé, hey, wat is er aan de hand? toen de niet-terdol geworden was, kwam er een hamer bij te passen. En daar kijk, hé, he, heel lag de sleutel in te sterven achter het glas als je me nou beurt. Wie heeft de sleutel van de TubeBox gezien? Wie heeft er ons gevonden misschien? Heeft de sleutel van de djubox gezien, want de plaat is gewacht. Wie heeft een ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de jurors gezien? Want de plaat is kapot en dat ding zit op slotveren.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 Dus ja, dat, dat, dat, en als je dan nou 25 jaar volhoudt bij, uh, ja. bij een bedrijf, vind ik dat toch wel een, een behoorlijke prestatie. Ja. Dat doe je niet zomaar, dan als je niet naar je zin hebt, dan ga je weg. Nee, zo is het. Nee, in ieder geval, dus u dus was een, een goed werkgever, mogen we wel stellen. Maar ja, dat is een ander om te beoordelen, wil u zeggen. Maar ja, als ik dit zo zie, dan blijkt het er wel uit. Ja, ja ik geloof wel dat, dat we toch altijd wel een behoorlijk om de, om de mensen dachten. Ja. Nou, goede zaak na na na na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 no no no no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 de actiefste was de Klaverjasclub. Maar ik heb ook gezien dat er feesten gegeven werden. Ja, nou... Bedrijfsfeesten waarschijnlijk. Ja, dat deden we in Zomerust. Dat deed u in Zomerust? Ja, dat was een diner dansant. Zo. Ja, ja. En daar kwam ook de hele groegemeente. dus iedereen kwam er langs? Ja. Heb jij dat... Dat is de radio. Dat moet nog.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 Die had dan een, een, een rat van avontuur, had hij ook. Een rat van avontuur? Een bingo ja. of iets dergelijks. Ja. ja, was een bijzonder mens, water drinken. Ja, ja. ja. ja het was er altijd wel gezellig. Ja, dat ja, waren gezellige avonden. Ja. En die vlogen we voorbij. Daar kan ik me niet zo voorstellen. Ja. Ik las dat het soms al tot twee uur duurde. Snap nou, Misschien nog wel later, maar goed, dat meldde de niet. de niet. De, de, de, de, de, de, de. Ik heb ook iets gelezen over een.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 Oe. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket, ze was maagd, ze was sweet seventeen. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee, naar zijn zondige flet, en liet zijn verzameling zien. Poszegels.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 dat is toch veel chicker dan bier. Ikzelf ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan voor mij zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een Glas Madeira, my dear. Para de gitaar, para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 Zoals het introatje zijn van... Uh, bada -bada, bada -bada. Het zou kunnen. Water is goed in ieder geval. Water is goed. Uh, Arie, aan jou weer het woord met uh, meneer Molijn. Want in de pauze zijn er alweer wat nieuwe dingen te weten gekomen. Dat gaan we even wereldkundig maken. Absoluut, Koord. Cool. Dank je wel. We gaan weer gauw verder. Want de tijd is natuurlijk weer beperkt. Meneer Molijn. Uh, de Koordis heeft natuurlijk niet alleen leuke dingen meegemaakt. Maar ook vervelende dingen. Ik lees hier... in mijn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 Nee, helemaal niet. Nee, ach, gelukkig. Dus, nee. Uh, en de productie is vrij snel weer hervat. Ja. Nou, dat is een mooie zaak. Leuk is, uh, uh, weet u dat uh, dokter Mol die was toen dus de, de gemeenteartsen. Ja. Uh, heel leuk is dat hij nou mijn buurman is. Is hij buurman? Ja. Ah, dat is grappig. <laughs> ja, dat is heel vermakelijk. <laughs> ja, dat zijn altijd wel heel typische dingen. Het heeft zo moeten zijn, moeten ja. bedenken. denken. Zijn er nog meer vervelende episodes geweest? Uh, nog meer branden of weet ik veel wat? Ja, we hebben.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 Daar, uh, dat is aangestoken, ja. Vervelend. Wie maar en wat en hoe. Daden ligt op het kerkhof. En Ja, en dat was op een paar plaatsen in het bedrijf. Oké. Okay. Ja. En oh, nou daar heeft u nog wel aanzienlijk schade geleden. Nou, dat is, dat is erg meegevallen. Wel, uh, uh, waren ook onderdelen opgeslagen waren. Er was een, een uh, behoorlijk schade. Ja. Maar ja, we waren goed verzekerd. Ach gelukkig. Dus het... Ja. Uh,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 Is het leven nog altijd zo traag? Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Wat voor weer zal het zijn in Den Haag? Wie zo volgt met telkens een buik? Wat voor weer is het daar vandaag? Is er weer voor een gast en een treur? Is er regen vandaag bij de wind?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 altijd goed. Dank u wel. En dan geef ik nu weer het woord aan Pieter Jouwstra die de aftiteling gaat doen, heb ik begrepen. Uh, dat klopt helemaal, Arie. Je, Arie Koper, luisteraars, die was de interviewer vanmorgen, of vanmiddag. En uh, hij deed het uitstekend. Was het voor jou de eerste keer, Arie? Ja, ja. Dat was mijn... Uh... Maar je had je goed voorbereid. Je wist erg veel over het onderwerp. Ja, dat, dat moet ook wel, natuurlijk. En, en natuurlijk meneer Molijn, enorm bedankt uh, dat hij zo uh, veel wilde zeggen over die uh, belangrijke periode in uw leven. Eh... Uh,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 Vroeger liepen we daar altijd even naartoe. Dat was gebouwd in 1952. En dan liepen we daar naartoe voor een kopje koffie en een koekje. Uh, dan moest je wel snel zijn. Want de honderden mussen die, die over die tafeltjes liepen... die verraten meteen je koekje op. Uh, een hele belangrijke periode geweest. Paviljoen Zuid helaas afgebroken. Maar het was toch de vertierplek waar iedereen samen kwam. Een uh, belangrijk onderwerp